Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Politiek Den Haag reageert op het overlijden van oud-premier Dries van Acht. Vanochtend werd bekend dat Van Acht is overleden. Hij was van 1977 tot 1982 premier van Nederland en leidde drie kabinetten. In de jaren daarvoor was hij onder meer minister van Justitie. Politici in Den Haag hebben al gereageerd op het nieuws, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Onder meer CDA-leider Bontebal, die zich met verdriet kennis hebben genomen van het overlijden van Dries van Acht. Het was de eerste de premier namens het CDA en daarom ook erg belangrijk voor de partij. Timmermans van GroenLinks-PVDA die zegt, rust, zacht, goede Dries. Hij dankt hem voor de vriendschap. Rob Jetten van D66 noemt hem een bruggebouwer die uh, in economisch moeilijke tijden bevriend raakte met zijn ideologische tegenpol Jan Talou van D66. Het ging al langer slecht met Van Acht. Een paar jaar geleden kreeg hij een zware hersenbloeding. Afgelopen maandag overleed hij samen met zijn vrouw op een zelfgekozen moment. Van Acht was 93 jaar. Bijna 60 uur na een aardverschuiving in het zuiden van de Filipijnen hebben reddingswerkers een jong meisje levend onder het puin vandaan gehaald. Na hevige regen ontstonden modderstromen waarbij tot nu toe minstens 11 mensen zijn omgekomen. Tientallen anderen worden nog vermist. Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn zal flink balen. De komende tijd mag hij niet spelen vanwege een hamstringblessure. Hij mist hierdoor de eredivisiewedstrijd tegen Herenveen En ook de Conference League-wedstrijd tegen het Noorse Bodo Glimt kan hij vergeten. De andere Steven van het team, Berghuis, neemt waarschijnlijk de aanvoerdersband tijdelijk over. En een stel uit Gent gaat mogelijk winst maken op hun verbouwing. Tijdens sloopwerk vonden ze achter een muur iets dat wel heel veel lijkt op een zelfportret van Vincent van Gogh. Je hoort bewoner Hannes. Een vriend was komen helpen op een dag. En die was met een koevoet goed aan te rammelen aan de muur. En opeens werd hij wat voorzichtiger en zei hij, mocht, er steekt er iets achter. En ik dacht dat hij aan het lachen was. En dan zei hij, nee nee, ik ben serieus, er zit hier iets achter. En dan kijkt hij en zegt hij, het is, het is een van Gogh. Ja, het is een kleine muurschildering, geen schilderij. Hannes denkt dat in hun huis vroeger een bordeel zat... en dat Van Gogh een tekeningetje heeft achtergelaten als betaling. De Universiteit van Gent gaat uitzoeken of het een echte is. Het weer, grijs en in het noorden best wat regen. Later is het vaker droog en breekt de zon af en toe door bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Terugluisteraars bij eh, morgen is het weekend. Ja. En dat klopt nog steeds, hè? Nog steeds, ja. Nou, Vanavond eigenlijk al, toch? Wanneer begint het weekend eigenlijk tegenwoordig? Hm? Ja, meestal eigenlijk na het werktijd. Ja, hè? Dus, na uh, vijf uur, hè? Of zo. Over, uh, over drieënhalf uur be <laughs> begint het weekend. <laughs> Moet eigenlijk onze naam veranderen. Ja, inderdaad, ja. Ja. En ja. Ja, die Duitsers hebben dat is een mooie, nee, uh, vrijeravond of zo. Ook een mooie term voor, voor weekend. Ja. Vrije ramen. Ja. Maar goed, uh, morgenochtend natuurlijk weer uh, Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort ja. En dat is een heel speciale dit keer. Wat is er speciaal? Wat is er speciaal? Ik, ik, ik, ik lees, laat hem eerst even voorlezen wat er ja. komt. Ja. Radio. Iedere zaterdagmorgen kunt u nee. bij ZFM Zandvoort ja, luisteren... naar niet. het radioprogramma Goedemorgen Goedemorgen oh, ja, Zandvoort. Ja, uh, de uitzending is van 10 uur s ochtends tot 12 uur s middags live vanuit Rabbel Race Café in de Blauwe Tram. Publiek is welkom. Wethouder Martijn Hendricks over actieplan Groen. Carina Veren bij verbouwde hotel Keur met Tom van der Veen. Willem Buggel, Prins Willem, terugblik op hoogtijdagen carnaval in Zandvoort. Marja Kop over dierenambulance, is vrijwilligster. Carina Veren met skileraar Martijn Wijsman. Robert van Overdijk, directeur-circuit Zandvoort, F1-promoter van het jaar. Presentatie nou, mooi, dus jij en morgen Goedemorgen Zandvoort iets vertellen over? Over de dierobalansen. Ja. ja. Ja, ik ben daar nu vrijwilliger en uh, het is echt heel erg leuk om te doen. Ja. Je komt hele aparte dingen tegen. Ja. Ja. Was van de week waren, was er een, uh, kwam er een melding binnen. Een gewonde eend. En drie meisjes die zouden ja. bij die gewonde eend blijven. Ja. Nou, bij de naartoe. Ik zou zwaaien en doen en. Oh, hierom moet je zijn. En zeg van, nou, waar is de patiënt? Ja. En uh, nou, daar ligt die. Ik zeg, dat is geen eend, schat. dat is een meerkoet. Maar dat <lacht> maakt niet uit. Nee. <lacht> dat maakt niet uit. Oh, die meisjes en zijn meisjes. Nou, we hebben hem al Job genoemd. Dat nou, ja, ja. ik al heel lief. Oh, wat leuk, ja. ja. Maar goed, Jobse pootjes, die, die, daar, daar was iets mis mee. Dus we hebben Job gevangen en uh, naar het vogelhospitaal gebracht. En wordt er dan veel effort ingestoken om hem toch weer... Uh, het legt het er helemaal aan. Ja? Het legt er helemaal aan wat er met de pootjes mis is. Dat bekijken ze in het vogelhospitaal. Maar er zit en, er echt een dierenarts wel? Er zit een dierenarts, ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. op uh, wilde vogels. Ja, oh. En, um, en wie betaalt het allemaal? Uh, Stichting Dierenlot, hè? Dit is allemaal. Uh, Dierenland? Dierenlot. Dierenlot. Er is ook uh, veel reclame uh, op de televisie. Maken ja. ze over die. Dat, dat met dat ezeltje, bijvoorbeeld. Want oh, die kwam hier binnen als, uh, als zijn de dood. En uh, die hebben die ja. hele ezel opgeknapt. En. Uh, <laughs> ezeltje okay. loopt nu gezellig <laughs> tussen de andere ezeltjes. Ah, oké. Okay. En dat, dat, dat betaalt ook de uh, Vogelhospitaal en, oh, uh, goed, en ja. ons. Ja, ja. Je hebt nou, twee soorten dierenabalansen. Je hebt ook de dierenabalansen van de dierenbescherming? Oh, die je en je ook. hebt die van, ah. uh, van ons, van de, oh, okay. de uh, maar je moet maar niet te veel vertellen, anders gaat niemand meer luisteren morgenochtend. <laughs> en wanneer uh, kom je precies? En om elf uur. Oké, okay, vijf over elf is het ochtend, Dus ja. vijf over elf. Ja, ja nou. En de presentatie is in handen de goede handen van Bert Zonneveld. Bert Zonneveld, ja. Ben ja, die is ook weer ook herstellende. Die heeft een hoop, heupoperatie gehad. Die ja. zag ik af en toe weer een beetje wandelen in, uh, in het dorp, maar morgen is hij weer present. Dus ja. uh, welkom terug, Ben. Een vriendin van ons is vandaag, vanochtend geopereerd aan, uh, aan de oh, heup. Okay. Ook een nieuwe heup erin. Nou, dat schept een band. Dus, ja. <laughs> dat oh god. Hij ah, zag er erg tegenop, hoor, vanochtend. <laughs> dat kan me voorstellen, ja. ja. En dan revalideren, ja. Je moet ja. wel een nachtje blijven, volgens mij. Je moet een nachtje blijven, een nacht van de, van de volgende voorbij. dag kan je ja. naar huis. Ja. In principe ja, kan je dan alweer een heleboel, hoor. Maar uh, je moet wel uitkijken, ja. Natuurlijk, ja. uh, ja. Maar het uh, komt wel uh, precies in ons uh, hokje van de pet, peta, hè? Van de peta, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ja, jij ja moet wat wel ik een groot... beetje tegen dit soort onzin dingen heb. Weet je, zoals uh, paarden in een draaimolen uh, verbieden en dat soort dingen meer. Weet je, het, het, dierenorganisaties hebben het natuurlijk al heel moeilijk. Zo'n zo partij voor de dieren wordt al moeilijk serieus genomen en dat soort dingen meer. Ja. En, en dit, dit draagt natuurlijk niet bij aan de draagvlak van dierenorganisaties. Ze moeten wat realistischer worden of zo? Ik of vind wat, dat ze ja. wat realistischer moeten worden. Ja. Weet, je? We, we, dat, weet je, ja, doe het dan over die stang die in, door die paarden heen loopt. Want... Kinderen moeten leren dat er geen stangen door paarden heen. Het is zo'n onzin. Het slaat zo ontzettend nergens op. Nee, oké. Okay. Het geeft het verkeerde beeld. Ja, Ja, ja het geeft ja. het verkeerde beeld van dierenorganisaties. Terwijl ja. die allemaal heel erg goed werk doen. Ja. Hunzelf ook, want ze zijn heel actief in, in de ja. farmaceutische industrie. Over oh, okay. dierproeven ja. en ja. make-up. Okay. Met dierproeven ja, en al dat soort dingen. En dan ze meer. door natuurlijk. En dat, en dit is ja, dan ja. weer zoiets van, joh. Ja, ja, ja. Ik weet je, ik, ik vind dat woke zo doorslaan. Het dat, dat, dat slaat allemaal nergens meer op. Ja. Goed, ja. Heb je nog een leuk voorbeeld van Peter? Of ga je nog Heb even ik nog een doen? leuk voorbeeld? Uh. Of eerst maar weer. Nou wat nou ja, weet je, het ja, dat, okay. dat, dat, dat, dat, uh, verbod op. op actie, uh, uh, kom in actie tegen uh, dierentesten. Is je dat dieren, waaronder zwangere konijnen, nog steeds lijden omdat ze stoffen in hun keel geduwd krijgen bij de cosmetic, cosmetic, cosmetica-testen in de EU? Komt vandaag nog in actie om nou ja, te helpen tegen de ja, dierproeven? Dus, uh, stel dat ze het niet doen. Hè? Jij ik zie je cosmetica en dan een. Uh, ja, weet je, we, we protesteren natuurlijk al heel lang tegen dit soort ja. onzinnige proeven, in ja. principe. Want het is niet echt nodig. Je hebt andere je manieren aan. waar je ja? dit op kan testen. Kan dat wel, ja? ja absoluut. Tot niet op levende dingen of zo. Ja, of ja, je moet toch iets levens hebben om daar goed te kunnen testen. Ja, maar het, het, het, het, dit is onzinnig. Dit, uh, je kan zien welke stoffen uh, uh, giftig reageren. Op ja. een menselijk huid en al ja. dat soort dingen meer. En op ogen. Maar om nou een heel busje in zo'n oog te houden, is <laughs> natuurlijk ook weer... Ja, dat, dat v, is alleen ja. al... extreem extreme, ja. ja. Extreem. Ja. Ja. Ja. Ja, het, ja, moeilijk, het is ja. in principe al verboden. Hè? De, ja? De, ja, het, uh, het, het testen op, uh, van die, van, op dieren van cosmetica is al steeds uh, verboden. Maar ze worden nog steeds gebruikt. V, ja. En die oh, testen okay. zijn ja. niet echt vriendelijk, hoor. Nee, nee, nee. Dus, nee. <coughs> sorry. Ja, moeilijk. Ja. Op zich uh, heb, heeft PETA daar best wel een, een, een punt... en Heel goed dat ze daar actie tegen ondernemen. Ja, ja, ja, ja, maar weet ja. je, hou het dan ook bij dingen die ertoe ja. doen. Ja, ja, ja. Nou goed, nou we gaan straks nog even verder over Petra. Uh, Peta. Peta. Petra. Ja. Maar u eerst, eerst uh, Jay Vincent Edwards met Thanks. En daarna Sagritus, maar My, My World Fell Down. Sunday morning in the valley We would gather for the service Emily Jane would run to meet me She'd smile at Papa kind and nervous All the people came from miles around And I still can hear the sound as they sang Thanks to the Lord For the sun up in the sky, for the calm that's glowing high, for the child that didn't die. Thanks to the Lord for the crops and for the farm, for the strength in my right arm, and for keeping us from harm. Married with all our folks in the congregation Emily Jane was like an angel The sweetest thing in all creation Papa hugged me and my mama cried Everybody smiled with pride as they sang Thanks to the Lord for the sun up in the sky Ja, dat vind ik een mooi nummer. Ja. Het is ook wel eens gezongen door de Buffoons, een Nederlandse band. Maar ja, ik denk dat ze hiervan afgekeken hebben. Of net andersom natuurlijk. Ja. ja. Maar ik zie ineens op onze Facebookpagina verschijnen. Volgende week heksen. Heksen, ja. Heksen. Ja, ja, ja. ja, ja. Kan je Eigenlijk ook Marcel, is oh, Marcel, is schuld, ja. Is Marcel is de schuld. Marcel de schuld, Marcel's Marcel de schuld. Marcel. En uh, kan je nog een keer de Facebookpagina... Hoe we, hoe we heten? Ja. ZFM, morgen is het Weekend Show. Zo, dan een mondvol, hè huh? Ja, joh, dit is hartstikke mondvol. Oké. Okay. Maar we zijn ook heel. Uh, we, ja. zijn een mond vol. we zijn een mondvol. We zijn een mondvol. <laughs> Oké, okay, dus uh, ja, meteen maar even een nummertje met Witchy: Witchy Woman van de Eagles. Dit was het eerste heksen niet, hè? Maar ik zie ook dat er ja, meteen ja, ja. een aanvraag gekomen is. Ja, hè? er is al één aanvraag binnen. En dat is Jubi uh, 40 met Madame Medusa. En Medusa is natuurlijk een hele leuke heks. Uh, <laughs> ja, er vat een hoop mee te niet doen. Niet een echte heks natuurlijk. Hè? Een, Griekse methodologie of zo. Figuren, ja, Griekse Ja. ja. En um, ze had Athena gevraagd... Uh, de, de, uh, ze woonde in het donker, in een ja, donker op een donkere okay. planeet ja, en ja. al dat soort dingen meer. Ja. En ze had Athena gevraagd van, goh, ik wil in, uh, win, in het licht, uh, ik wil zo graag ja. zon hebben en al dat soort ja, dingen meer. Maar Athena wilde dat niet. But Athena dacht van, ja, dag, uh, jij bent een hele mooie vrouw ja. en straks vinden ze jou mooier dan ik. Ja, uh, ja daar uh, zit je. <laughs> hoe maar ze ook. aan dat soort vooroordelen over vrouwen komen, ik weet het niet. Maar nou, het ja zou. Ja, wel. Uh, Jij weet het wel? Het is geen vooroordeel, het is gewoon zo. Vind je, ja. veentje, vind Vintje. <lacht> toen was het even stil. Toen was, ja, ja, ja, ik ben het dus niet met je eens. Nou, dat geeft niet hoor, dat mag. Iedereen zijn uh, mening, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar goed, uh, toen ik, uh, wat er toen precies gebeurd is, ik, ik krijg mijn computer niet meer open. Mijn computer wil niet meer doen wat het moet doen. Oh, oké. Okay. Google is not responding. Ja, nou, dan, dan ben we niet, nee. Cancel. Nou, ik zal je redden. Dan ga ik weer een plaatje draaien. Ja. Eerst ik, met uh, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine en dan Taylor Swift. Ik zat toch te denken, ja, Taylor Swift is een hele grote op dit moment, hè. Dus moet ik er af en toe wel wat muziek van draaien. Ja. Dus we krijgen ook als tweede Taylor Swift met Mastermind. Maar nu eerst Katrina and the Waves. you saw me nothing was gonna stop me i laid the groundwork and then just like clockwork the dominoes cascaded in a line what if i told you i'm a mastermind and now you're mine it was all by design cause i'm a mastermind The plan you plan to fail Strategy sets the scene for the tale I'm the wind in our free-flowing sails And the liquor in our cocktails What if I told you none of it was accidental And the first night that you saw me I knew I wanted your body I laid the groundwork And then, just like clockwork The dominoes cascading in a line What if I told you I'm a mastermind By design, 'cause I'm a mastermind. No one wanted to play with. it was accidental in the first night that you saw me nothing was gonna stop me i laid the groundwork and then saw a white smirk on your face you knew Dat was uh, Taylor Swift. Maar die ja. moet in Amerika gigantisch groot zijn eigenlijk. En is een beetje aan mij voorbij gegaan. Stukje cabaret zie ik. Stukje cabaret. Maar mijn computer is gewoon heel moeilijk aan het doen. Ah, je moet misschien even wat tijd gunnen. Huh? Ja. Ik heb wel over Medusa. Oké, okay, leuk. En, um, Want waarom Medusa ook alweer? Medusa, dat was uh, een plaataanvraag. Oh, van okay. uh, van ja. Marcel op, uh, op de ding. Voor volgende week over de heksen. Over de heksen, ah, ja. oké, okay. ja. Maar goed, uh, uh, waarom uh, Medusa dus... Uh. Medusa had ooit een bijzondere schoonheid. Ze woonde echter tot haar verdriet in een land waar de zon nooit scheen. Medusa smeekte Athena haar te laten vertrekken naar, zon, naar zonnigere steden. Athena stond dit niet toe omdat ze vreesde dat de mensen niet haar... Maar Medusa om haar schoonheid zouden prijzen. En ja, daar hadden we nog een kleine discussie over. Oh ja, dat was het ja. Alweer <laughs> vergeten. In een andere versie van de mythe zou Medusa de troon van Athena hebben, de toorn van uh, uh, Athena hebben gewekt doordat Poseiden haar in Athenas tempel had verkracht. Oeh. De woedende Athena nam wraak door Medusas prachtige haren in een hoop kronkelende slangen te veranderen. Verder zal iedereen die Medusa in de ogen keek gelijk verstenen. Sindsdien was het haar taak om zoveel mogelijk mensen te verstenen. Haar zussen smeekten Athena om haar terug te veranderen. Ze zeiden laat ons op haar lijken en zo geschiedde. Want Pallas Athena veranderde ook hen in Gorgonen... en gaf hem vervolgens het eeuwige leven. Uiteindelijk werd ze gedood en onthoofd door de held Persus. Zielig. Die hierbij onder meer door Athene geholpen werd. Uit haar bloed werd, werden als gevolg van uh, eerdere liefde met Poseidon... de gevleugelde paard Pegasus en de reus Sirassus, Sirassus geboren. Het hoofd werd door Pegasus een zeemonster en, de en het gehele leger versteend. En een geheel leger versteend. En de koning die hen de opdracht gaf Medusa te doden. Uiteindelijk werd haar hoofd door Perseus uh, aan Athena geschonken. Die het op haar schild plaatste om vijanden mee te kunnen verstenen. Nou, nou, nou. Dat wordt ja. wat. Huh? Dus, wat hebben we hier geleerd? Ga niet oh. met Athena vechten. Athena was een heks. Athena was een heks. Want je hebt geen mannelijke heks, hè? Dat zijn tovenaars. Tovenaars, oh. Nou. Hoor ik... Uh, ja. Toon Hermans daar komen? Ja. Gaat u gang. Nog steeds geen show? Het gaat niet, nee. Toon Hermans? Nee. Nou, De computer we. zit veel te vol met... Uh, ik heb wel op mijn sticky natuurlijk staan... Ja oké okay. nou dan ga je even eh uh, ah take on me. Ja. Oké, okay, gaan we Toon Hermans nog een keer proberen? Ik ga nog een keer Toon Hermans proberen. Die wel vanavond. Frits, ben je thuis? Ja, Frits, Frits is mijn dokter. Hè? Ja, dat vind ik al fout, dat ik Frits zeg. Je moet nooit tegen een dokter Frits zeggen. Ook niet als hij Frits heet. Want je moet niet, niet zo tutoyeren met een dokter. Is, yeah? Ik doe dat ook fout. Komt, dan komt hij bij me thuis en dan ben ik ziek en dan roep ik... Harry Fritz? Dan ben je niet ziek. Ja. Ben je niet ziek? Nee. Als ik ziek ben wil ik ook ziek zijn. Ja. Maar dat is niet goed zo'n dokter moet op een voetstukje staan net zoals ik ook, ik sta toch ook op een voetstukje ik kom toch ook met mijn entree binnen met ballele op. een dokter die wil ook zo'n beetje van Goeiedag, zeggen je een dag samen Wat zijn de kinderen? Ja. nou en is rest die kleine nogal, Frenkelolde weet je wel He? maar Frits die, maakt mij, Frits die maakt mij zo zenuwachtig dus dan ben ik al ziek en dan krijg ik er nog wat bij He? Want ik word zenuwachtig als ik hem zie. En, en weet je hoe dat komt? Omdat overdreven zorgvuldig. Ken je dat? Ik hoef maar iets te hebben. Dan begint hij. Luisteren en doen. En Ik was laatst bij hem op het spreekuur. Nou ongelogen zeg. Hij heeft me drie kwartier nagekeken. Drie kwartier nagekeken. Van kop tot teen. Ik ga de straat uit. Na afloop ik denk. Toch nog eens omkijken. Stond hij me nog na te kijken. Dat is te lang, dat is te lang, mensen. Ja, en dat is nog tot daar en toe, maar dan zegt hij niet wat ik heb. En dat vind ik vreselijk. Dan breekt me de angst zweet uit. Hij zegt niet wat ik heb. Dus al, al zou die maar zeggen, je hebt een preferatis Ja, dan weet je nog niks, maar ja, dan heb je tenminste wat. Ja, als ik ziek ben, wil ik ook wat hebben. Hij zegt niet wat ik heb. Hij zegt niet... En dan komt hij wel eens bij me thuis. Ik durf hem niet te bellen. Ik bel hem niet. Dat doet mijn vrouw. Die belt hem dan op. En dan, ik ben dan als dood. Heb je dat ook? Ik ben gewoon bang. Ik ben gewoon bang. Komt hij binnen? Daar zijn we dan. <lacht> daar vind ik al niks. Daar zijn we dan. Ik ben er nu aan gewend. Maar toen hij het de eerste keer zei. Toen schrok ik me kapot. En toen dacht ik. Oh jezus. Ze zijn met z'n tweeën. Hij heeft nu al de assistent mijn gebracht, dacht ik. He? Toen zie ik hem alleen binnenkomen, daar zijn we dan. Nou, pak van mijn hart af natuurlijk, hè. maar bam, bam. Maakt hij het koffertje open, pakt hij die slierte eruit. Kijk dat, die slierte, stopt hij in zijn oren. Dus dan hoef ik al niks meer te zeggen, want dan verstaat hij toch niks meer. Ik stik van angst. Staat hij daar met die ding in zijn oren? En onderaan die slierte, daar zit zo'n zo ijskoud eh, dingetje. Ken je dat? Ijskoud. Hè? Nou, dan staat er doet, doet hij zo, doet hij zo. Hè? Want hij zegt haast niks, doet hij zo. En dat betekent uittrekken de boel. Hè? Ja. Dus ik gooi de rommel uit. Hè? Als ik alles uit heb, dan drukt hij me onverwacht... Ijskoude dinketje lopen langs mijn rug dus ik heb er weer wat bij he? staat hij zo met die doppen in zijn kop en dan zegt hij ademen ademen dat doe ik al de hele dag dus he. maar het gekke is als hij zegt ademen dan kan ik het niet meer ik zweer ik kan het niet meer en dan denk ik, hoe deed ik dat ook weer? En dan staat... Uh, uh, uh. En dan pakt hij die dingen uit zijn hoofd. En dan denk ik, nou zal hij wel wat zeggen. Wat ik Zegt hij niks? Zegt hij niks? Gaat hij door de kamer lopen? Gaat hij door de kamer lopen? En dat maak ik er zelf bij, hè. Hij zegt niks en ik word hoe langer, hoe banger. Dan pakt hij die andere doos met die klok erin, kijk je dat? Dat vind ik verschrikkelijk. Ik durf niet op de klok te kijken. Dan moet ik die arm zo houden, bloeddruk, ken je dat? Maar knijpen, zegt hij dan, knijp maar, zegt hij dan, hè. Zag zo? En dan krijg ik zo'n spreidje op de arm, ken je dat? Spreidje, hè, die slang, hè. En hij staat in die bal te knijpen, en ik knijp hem zonder bal. De bloeddruk zit aan het plafond. En niet van de bloeddruk, maar van de angst. Hij zegt niks, hij zegt niks, en dan gaat, dan gaat hij kloppen. Dan gaat hij kloppen. Gaat hij hier kloppen? Kijk dat. Ken je dat. Gaat hij hier kloppen? En dat moet hol zijn. Wist je wel? Wist je wel? Dit moet hol zijn. Ja. Dit niet, maar hier wel. Dit moet... ja. En dan gaat hij kloppen. En, en, en, en, en ik luister mee. En dan denk ik, oh jee, het is niet hol. Het is niet hol. En dan tikt hij op zijn vingers. Tikt hij op zijn vingers. En dat vind ik ook zo merkwaardig. Een dokter die zichzelf... Ja. Op de tikt. Ja. Nou ja, nou ja, en dan eindelijk zegt hij dan... Zeg meneer Hermans, nog één vraagje. Uh, hoe oud bent u nou precies? Nou, dat klinkt in mijn oren zo van... En zo is het mooi geweest. Body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to. She's getting nearer, soon she'll be in reach As I enter into a spotlight, she stands lost for speed Tijd voor de agenda. Agenda. Um, wat hebben we in, uh, in de stad Schouwburg? Hebben we hebben Jentel en de Boer. Dat is cabaret. En we hebben Anne-Wil Blankers. Die is ook al oud hoor, Anne-Wil Blankers. Ariette ja, Tol en uh, René uh, Fokker. Dat zal al een trailstuk zijn of zo. Het is hoor. toneel, ja. Toneel, ja. ja, ja, ja. ja. Anne-Wil Blankers is toneel. Ja. Die, die is ook over de tachtig, denk ik. Ja. Zo'n beetje. En dan heb je Langs de Zijderoute met Ruben en Jelle. Oh, dat lijkt me wel heel erg loos. Dat is uh, woensdag 14 februari. Ja, dat is een college, hè? Is een college, ja. Ja. Theatercollege. En, dus, uh, en Anne-Weeuw heb ik niet gezegd. Dat is zondag 11 februari om drie uur. Nou, smiddags uh, Smiddags, ja. Ja, ja, ja. ja. En Jenton in de Boer, 9 en 10 februari. Ja. Zijn nog allemaal kaarten voor uh, beschikbaar? Ja, dat is positief, ja. Ja. ja. ja. Dan hebben we in de Philharmonie oh. ...hebben we... Um, uh, ...het strijkkwartet uh, Du Doc kwartet. En dat is uh, zondag 11 februari. <coughs> En zondag 11 februari om drie uur ook. Dus dat is waarschijnlijk in een andere uh, zaal van... Uh, alle twee beginnen om drie, drie uur. Ja, die ene is in de kleine zaal, die eerste. Ja, uh, Ja, kleine zaal. En in de grote zaal heb je dan het concertkoor halen. En die spelen Haydn, Vaughan, Williams, uh, Oorlog en Vrede. En 14 februari heb je dan om 8 uur... ABC Masterclass door architect Sjoerd Soeters... met in het voorprogramma Lieve Kramer en Melane Soeters. Wat zou dat nou zijn? Geen idee. Een masterclass architectuur of zo? Maar ja. Waarom dan een voorprogramma? Ja. ja. Dus ja. Uh, ik heb geen idee. Hm. Uh, dan hebben we in Zandvoort... zondag de 11e is kinderkarnaval, kindercarnaval. Dus dat is aanstaande zondag. Dat is in Theater De Krocht. Ja, en, uh, dat is leuk, ja. En het is geheel gratis. Uh, is uh, bruisend en vrolijk... Uh, en kleur tijdens het laatste kindercarnaval... onder le leiding <laughs> van Theo Smits. Ja. Uh, vanaf twee uur zijn alle kinderen en van harte uitgenodigd... om deel te nemen aan dit jaarlijkse spektakel... dat Bol staat. Van feestelijke activiteiten en tradities. Ja, leuk, ja. Heb je zaterdag de 17e weer de, uh, de Light Walk? Ja? Die start vanaf het gasthuisplein en het is ongeveer zo'n 6 kilometer. Het begint om uh, kwart voor zes. tot 11 uur. Zondag de 25e heb je weer Cuban Latin music. Oh, dat okay. uh, ja. is weer de Cubaanse muziek. Ja. Dus het is best heel erg leuk om te doen. Zeker, ja. Dus nou, in maart gaan we in maart doen. Ja. En uh, Caprera. Nou, daar heb ik net zitten kijken. Daar is alles alweer bijna uitverkocht. Behalve donderdag 30 mei om half negen Martijn de Kiel. Martijn de Kiel. Dus het heet Overkeel en het is Martijn de Koning. <laughs> en Martijn de Koning dendert het liefst door, door de actualiteiten en door het leven van alle dag om het van zich af te schudden... en de spot ermee te drijven. Ja, ja. En daar zijn nog een paar laatste... Uh, kaarten. En vrijdag 7 juni... Marcel van Rosmalen en Eva Hoeken... met een voorstelling... over misverstanden, buren, barbecue... en altijd wind tegen. <laughs> dus... Uh, Marcel van Rosmalen vind ik erg leuk. Dat ja. is, ja, ja, ja. is al uitverkocht inderdaad. Ja, het Leids Cabaret Festival... al helemaal uitverkocht. Finalisten Tour is wel uitverkocht... Daar staat ja. um, degene die uh, hier de MC is van um, het uh, Zandvoort Lacht. Ja, ja, ja. Dat ja. is um, Said El-Housadi. Ja. Achternaam zou ongetwijfeld fout zijn. Uh, die staat in de finale daar. Oh, wat leuk. Van het ja? Cabaret ja? festival. Okay. Dus dat is erg leuk. Ja. Dus, en de rest is allemaal, allemaal uitverkocht. Dus dat is het. Nou, mooi. Ben je ook precies op tijd, want we gaan uh, afsluiten. Ja. Dus uh, tot volgende week. En uh, vergeet niet... Uh, uw verzoeknummers met betrekking tot heksen. Ja, ja, ja, ja. ja, we, we, we. En zoveel zo mogelijk ook leuke verhaaltjes over heksen. Ja, ja. Dus niet alleen het Leuk. nummer, maar ook de heksen zelf. Ook uh, de, ja, de heksen ja, zelf. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, jullie kunnen aan het werk. Jij kan ook <laughs> aan het werk. <laughs>